Asielzoekers worden binnenkort mogelijk opgevangen in sporthallen, evenementenhallen en noodgebouwen. Door de grote toestroom van vluchtelingen zijn er niet genoeg plaatsen in opvangcentra beschikbaar. In mei vroegen bijna 3400 mensen asiel aan. Een verdubbeling ten opzichte van een maand eerder. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vooral het aantal asielzoekers uit Eritrea in Syrië stijgt flink. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, overlegt nu met gemeenten over aanvullende opvangplekken. Politiebond ACP ontkent dat er een CAO-akkoord in de maak is. Voorzitter Gerrit van den Kamp zegt dat berichten daarover volstrekt onjuist zijn... en dat er niet wordt onderhandeld tussen het kabinet en de politiesector. Volgens het AD werkt het kabinet in het geheim aan een oplossing voor het loonconflict... met politieagenten, militaire justitie, rijksambtenaren en de Belastingdienst. Er zou een loonbod van 3,6 liggen voor een CAO met een looptijd van twee jaar.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 Maar de internationale wielenbond UCI heeft al laten weten dat er geen vervanger van start mag gaan in de Tour. Het weer, het wordt een zonnige, zeer warme dag met maximumtemperaturen tussen de 29 graden in de kustprovincies tot 36 in het binnenland. Later vandaag koelt het door een wind uit het westen iets af en in de namiddag of avond kan vooral in het oosten en noordoosten een of onweersbui ontstaan. Morgen is het iets minder warm met 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 het hitteplan van het Rode Kruis in Zand. Ineens is er een hitteplan. Daar had ik eigenlijk nooit van gehoord. Maar nee, nou, ik, me, ik denk wel. dat men geleerd heeft van eerdere hitteperioden ja, dat er een aantal mensen, of in ieder geval groepen mensen zijn... die hier extra last van hebben. Goed, ja. dan hebben we even de pauze met het journaal en de reclame. En daarna hopen wij Kees Metters te zien. Ja. En die gaat met ons spreken over de VVD... die uit de kerntakendiscussie is gestapt. Ja, we gaan eerst Kees vragen wat het nou eigenlijk... Is een kerntaken discussie. Ja, ja. Ik denk dat menige Zandvoort zich gaat de, de horen krap. Precies, en ja, dat is de, dat re nou de reactie van de CDA he, ja, die, ja, die ja, we ja, dan ja. krijgen van Kees. En uh, we gaan praten, en dat is met dit warme weer, klaarblijkelijk toch wel wat meer nodig: buurtbemiddeling in Zandvoort. Vaak uh, muziek te aan, s'avonds tot laat in de nacht. Verhitte discussies. Verhitte discussie gaan we <laughs> met uh, Leunie van der Werft over praten. Ja. Helaas is het uh, laatste onderwerp weggevallen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 Werd er werd veel gestroopt in de duinen. Ja, of oh, zat je dat gisteravond? Te ja, ja, ja. Komen jullie dat nog wel eens tegen? Of is dat helemaal voorbij? Ja, toch wel een mooie vraag. Want gisteren had ik mijn laatste excursie zeg maar, voor mijn vakantie. En toen kwam er een oud zandvoerder, was er ook mee. En. Uh...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 Weet je wel. Dus dat is... maar je loopt niet even zomaar met een hert nee, op je nee, schouder nee. Uh, de duinen uit. Precies, met reën gebeurde het nog wel. Een stuk kleiner. En dan. Uh, ja, moet ik dat nou gelijk vertellen? S morgens vroeg. Maar dan deden ze een en ander aan het reën. En dan konden ze het stuk vlees. Wat er dan. Het goede het stuk vlees. Ja. En dat ging dan in de sporttas mee naar buiten. Ja. Maar goed, reën hebben we bijna niet meer. Nee, een dus paar honderd nog maar. Nee, een paar honderd. Nee. Ik dacht 200. 10 tot 15. Ach. Zijn er maar geteld bij de laatste telling in uh, april.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 en de damhet is pas later gewoon. Uh, ja, als, als, ja, exotisch, een beetje raar woord. Maar goed, damhetten die kwamen praktisch niet voor. Die werden waarschijnlijk uitgezet door hertenkampjes van rond het duin. Weet je wel, de grote de, de, huizen rond hetduin, het duin. Dus toch ook weer door de mens eigenlijk maar, ja, veroorzaakt. Ja, ja, zowel herten.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 Nog steeds tot nu toe niets gebeurt. Maar we denken als het aantal damhet teruggebracht wordt tussen de vijf en de zevenhonderd. Dat de reënstand langzaam weer, weer terug zou komen. Ja, want, stabiliseert zich toch ja, weer een beetje. Ja, want die reën zijn Doordat knabbelaars. er gewoon zijn. meer uh, voer voor ze is. Ja, reën zijn knabbelaars. Ja. He, de, uh, groene twijgjes, knoppen, fijne grassen, fijne kruiden. En dat vinden Damhet ook net gebakjes. Dus dan begint het ja. damherten ook aan. Ja. Het is een strijd is, tussen... Ja, de, ja.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 Uh, en ze gaan, ze gaan liggen en je, en je ziet ze ook bijna niet meer. Vogels houden zich rustig. Gaan nou, ze dan bij de struiken liggen of ja, waar liggen ze dan? Ja, in de, in, uh, sowieso in de wind gaan ze nu liggen. Normaal gaan ze uit de wind liggen. Ja, ja. Nu gaan ze op de wind liggen. En in de schaduw zijn hele slimme dieren, damherten en... Uh,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 Met een bastgewei. Er zit zo'n fluwele laagje. Ja, mooi, op. Mooi, ja, gezicht prachtig dat. Gezicht. ja mooi gezicht is gezicht. Uh, het laagje is dus op de, de, de huid met de haren. En daaronder zitten jammer. dan de zenuwen en de bloedaders. En die voeden dus dat gewei. Totdat hij weer helemaal volgroeid is. En dan, gaat die, uh, dan krijgt hij jeuk aan die bast. En dan gaat hij langs de bomen en takken schuren. Zodat die bast eraf gaat. En dan zie je weer dat nieuwe prachtige ja. eerst witte gewei. Hè. Het is gewoon spierwit. Ja.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 Mooi gezicht om ook te fotograferen. Maar jij zegt dus, we praten over een damhert of een reebok voor de mannen. Ja, daar maak je Niet. het uh, ingewikkeld uh, Wat? Nee, uh, een reeën ja. uh, praat je over een geit, een, een vrouw regeet. en een bok. een bok. Dat is een, ja. een ree. Maar over het praat je over een hinde, is de vrouw. Ja. En de man is gewoon een damhet Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja, ja, er is ja, geen ja. ander woord voor. Ik, nee, ik zeg, ja, we okay. mogen die, zeg ik wel eens tegen collega's van de faunabeheer. Zeg, ja, maar die mogen het ook wel bok noemen. Nee, dat, dat staat niet in de boeken. <laughs> ja. Een dumbhead, een man is een damhet O, oh, punt.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 roep maar welke jullie het lekkerst vinden. En nou, dat uit Zandvoort vonden ze toch ja, lekkerder ja, dan uit ja. Bloemen. Dus zelfs daar zit verschil in. Ja, ja inderdaad hoor, dat nou, sowieso de PWM, Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland en Waternet. Even opscheppen natuurlijk, ze scoren altijd eigenlijk alle twee het hoogst van, van Nederland. En dat betekent, nou ga ik helemaal uit mijn bol, dat betekent dat we eigenlijk het beste of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 Waardoor ze dat water uh, schoonmaken. Maar er komt ook de manier waarop je het wint. Zoals wel PWM als wij, winnen het op een heel milieuvriendelijke manier. Door de duinen. Daar ja. er komt helemaal niks aan te pas. Ja, zuiverder het... dan dat is het natuurlijk. Uh, nee. We hebben wel eens groep. Ik had de laatste een uit, uh, uit uh, uh, Zuid-Korea een groep. En we hadden eens dus een keer een groep uit uh, Egypte. Die dachten: hoe kan dat nou dat jullie water maken, schoonmaken in de duinen?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 We willen dat ieder, het zo voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Weet je. Dus, uh, dus ja, dat is paardenwagen met de rolstoelers. En dan de 15e, dezelfde avond. Ja, dat heet, st, hier wordt gewandeld. Moet, <laughs> het is een beetje uh, bijna nature meditatie. Een beetje stille wandeling. Ja, ja. Nee. ik heb er altijd een beetje moeite mee. Maar... dat uh, <laughs> ja, dan kun je niet zoveel vertellen nee nee, nee, nee, nee. Telefoons moeten eruit zeggen. Ik zet ze op zacht. En dan beginnen we inderdaad met... Uh, uh,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 En dat was het ruisen van het riet, we hoorden de, het ruisen van de zee en de, de, een paar watervogels. voor de rest hoorden we helemaal, dan dat zijn we heel ver weg. Dan zijn we vijf kilometer van wordt weg. We zijn heel ver weg van de weg. Geen verkeer, helemaal niks. Ja, heerlijk is dat hoor. Dat is, een paar minuten is al ontspannend. Dus dat Zit je dan is... richting Slag? Ja. Okay. Dat is ook ooit gemeten als een van de stilste gebieden van, van nee. uh, plekken van het Nederland. Het zijn niet zoveel he? van die plekken hoor in Nederland. Is dat ook het gebied waar uh, die, die vogelvangerij uh, uh, Ja, dat, maar dat zit hier nog in het eerste infiltratiegebied. Okay. Dat is hier een beetje ten noorden. Dat is uh, uh, Vogelringstation. Ja, ja, ja, ja. ja. Sorry, ja, zo ja. Heet daar gaan we van de winter weer heen met een met paar excursies. Daar gaan we op ja. zoek naar de wilde zwanen ja. in het verboden gebied. En daar komen we ook langs het Vogelringstation. Dus... Uh,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 Ik zei meneer, ik zeg uh, wat gaan we doen met de kruiwagen? Ja, ja, bois wachten. Hij, hij zei, moet je eens luisteren. Hij zei, ik had, liep gisteren met mijn vriendin. Die ging door haar enkel heen. Dus toen denk ik, hoe moet het nou? Ik had er een stukje op mijn rug genomen, maar ze is nogal zwaar. Hij zei, st, niks zeg hoor. Goed, dat wil ze niet horen. Maar toen zag ik een kruiwagen staan. Heb ik Tima genomen. Zij in die kruiwagen. En zo is hij naar Pannenland gereden. Dus, ja. <laughs> dus die kruiwagen. Dat is een andere ja. Keurig teruggebracht. En, uh... en nou wilde hij hem terugbrengen. Ik zei nou laat maar, laat maar zitten. Ik, ik ga de header wel bellen dat hij, dat hij hier staat. Of ik breng hem terug. Is, was wel dat is wel een mooie oplossing. Je kan het begrijpen. Je hebt Zelfs twee ja. kilometer. Je hebt een heleboel over voor je vriendin of je vrouw. Ja. Maar twee kilometer met dat deze nek... warmte op je rug. Nou, dat is ja. net te gek, hè? Nee.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 Lopen Die hebben het ook. In de Bakkersstraat en daar ja, liggen ze ook. daar liggen ja, ze ook klaar. Ja, klopt helemaal. Oh, Oké. Okay. je wel. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Goed, dit is het weekend uh, dat de Grieken gaan beslissen over hun uh, Europese toekomst. Ja. We ga zes... toch op vakantie naar Griekenland hoor. Ja, wil, uh, leuk oh, ja, Die mensen bens bens zijn namelijk nou uh, hartstikke aardig. Ja. Hard werken, En de gewone mensen, mensen die, ja, zeker. die hebben het heel zwaar nu. Echt. En uh, die geven hun steuntje in, uh, ja. in de rug zeker. met een uh, boezoekie-nummer: uh, ja. Franco Sirani. We zijn weer terug. We ja. zijn ons al een beetje aan het... Uh... Ja. En we hebben gedanst hier. We, ja, we hebben gedanst en we hebben een waaien gekregen. Ja, van Martine. Maar, uh, Martine dat is een belangrijk ja. deze. Vertel, Martine. Ja, nou go dag. Go goedemorgen. Ja, vandaag Daarom. ben ik namens uh, het Rode Kruis Zandvoort. Uh, zoals jullie waarschijnlijk wel weten is vanaf dinsdag het Nationale Hitteplan in werking gegaan. En het Nationale Hitteplan dat wordt uh, namens het... Uh,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 Ja, zal ik ze even noemen wat ja, er op staat? Het want er staat op eh, vocht, drink voldoende water ook als je geen dorst hebt. Vermijd alcohol, want zo voorkom je uitdrogen. Er moet meer gedronken worden bij warmte, eh, minimaal 2 liter per dag. Eh, bescherming, bescherm jezelf met, tegen de zon met zonnecreme, zonnebril, lichte kleding. Eh, rust, vermijd inspanning vooral op de warmste uren tussen 12 en 4.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 Precies, en je, je hebt meer kans om te vallen als je wat wankel bent. Um, en toch is dat drinken zo vreselijk belangrijk. Dus vandaar dat we daar zo op hameren. Ja. Dus let op kwetsbare groepen die nog zelfstandig thuis wonen en die dus twee keer per dag thuiszorg krijgen. Alleen s ochtends steunkruis aan en s'avonds steunkruis eruit. Ja. En tussendoor dus niet drinken. En dat is echt heel erg belangrijk. Ja, klopt.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 Nou, je, je nieren en je en je lever die gaan uh, ja, uh, die stoppen, met stoppen met functioneren ja. en vergiftigt je, je vergiftigt je lichaam je vergiftigt alle andere organen. ja, ja. Dan ja. ja. je dus hebt op een, op een gegeven moment geen vocht meer genoeg om te om te zweten dus om zelf af te koelen dus de lichaamstemperatuur gaat stijgen de nieren gaan uitvallen ja. en uh, ja dan is het echt uh, en het ja. kan heel dus een, snel gaan lever gaat aangetast worden ja, ja. En, ja die stoppen dus met functioneren nee precies is het, nee is echt een uh, effect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 het moeite met zweten. Kinderen die transpireren wat minder. Je ziet ze wel rood worden, maar volwassenen, nou dat is eigenlijk vanaf de puberteit ruik je ook, hè, gaan kinderen zweten, gaan transpireren. Ja. Kleine babytjes en kinderen hebben het echt daarin heel zwaar. Ja. Dus wat daar helpt is gewoon koelen met ons plantenspray. Zo lekker insprayen. Ja. Of aan dat washandje. Lekker de voetjes en de handjes en het gezicht afspronsen. Ja. Dat is ook erg prettig. Dus het kinderbakje in de tuin is wel in heel schaduw, goed. In de schaduw. Ja. Ja. En een lekker waterijsje. Ja, Vooral waterreisjes. Ja. Gewoon een nou, Ja, en geen als je dat duur minuus. vindt, dan kun je ze zelf maken. Ja, ja. Dat, uh, er zijn zoveel mogelijkheden met om. Uh, met je zee, Ja, ja de, die kun je kunt zelfs fruit, fruit kun je zelfs invriezen en ze daarop laten sabbelen. Ja. Dat is ook oh, ja. al uh, een aardbeidje in de vriezen gooien ja. en op laten sabbelen. Ja, ze doen het zelfs in de dierentuin voor de apen. Bijna. Ja, precies. Precies. Ja hoor. Iedereen <laughs> eet het waarom ze ook de niks dieren. Ja. Nee, zeker. Ja, absoluut. Martine Rode Kruis is bij.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 Dus www.roodekruis.nl, daar kan je waaiers bestellen. Ze gaan wel per dus, honderd. Uh, nee, maar goed, goed voor, voor, voor uh, instellingen ja? en voor uh, misschien dat we bij het uh, VVV, dat ze ze daar uh, ja. neer kunnen leggen. Ze bijvoorbeeld. Goed, ze waaien het lekker. zijn goede waaiers. Ja. Ja, ja, ja. En er staan allerlei uh, goede ja. tips en, uh, uh, en tricks op waar je, nou ja, waar je goed gebruik van kan maken. Oké. Okay.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 En ja, vandaar ook dat we deze landelijke actie steunen. Ja, en voor de rest gaat het wel goed met Rode Kruis Zandvoort. Ja, op dezelfde voet verder. Jullie hebben heel veel vrijwilligers. We hè, hebben heel ik... veel vrijwilligers. De opleidingen lopen goed. We doen veel inzetten. Ja, en de, de ontwikkelingen met Rode Kruis landelijk, daar kan ik niet zoveel over. Ik zit niet meer in het bestuur, dus ik kan daar niet zoveel over melden.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 Nou, is hij niet prachtig? Hij is geweldig. Ik Mooie er, ERBO-app. Ja. Ondertussen dat, uh, zij zit ze te, te, te wapperen en een app te downloaden. Ja. En, ja. Nou, nou, te wapperen met die ontzettende fijne waaien ja. en ik zit een app te downloaden. Dus je ja. Jij bent helemaal niet. een rode <laughs> uh, We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.